Het is acht uur, Trudy Venderich met het NOS-journaal. Voetbalclub MVV hoeft een schuld van 1,7 miljoen euro... aan de gemeente Maastricht niet te betalen. De gemeenteraad gaat er in ruime meerderheid mee akkoord... dat de schuld wordt kwijtgescholden. De meeste fracties namen de motie wel schoorvoetend aan. Ze voelen zich met de rug tegen de muur staan. Een paar jaar geleden hielp de gemeente de club... al door het stadion van MVV te kopen. Als de club failliet zou gaan... zou de gemeente Maastricht met een nutteloos stadion zitten. Premier Rutte heeft goede hoop dat hij de nieuwe missie naar Afghanistan door de Tweede Kamer kan loodsen. Ik zal knokken voor een meerderheid, zei hij in Brussel. Het kabinet wil 500 man naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz sturen om daar politieagenten op te leiden. GroenLinks en de ChristenUnie lieten vandaag weten dat ze de missie in deze vorm afwijzen en die partijen zijn nodig voor een meerderheid. De Kamer heeft vanavond achter gesloten deuren nogmaals met twee topmilitairen gepraat over de veiligheidssituatie in Kunduz. In de Maas bij Luik is een duiker om het leven gekomen. De man deed mee aan een zoekactie naar twee vermiste zusjes. De meisjes van 6 en twaalf kwamen tien dagen geleden in de Maas terecht. Volgens Belgische media viel het jongste meisje in de snelstromende rivier... toen ze een stuk speelgoed uit het water wilde vissen. Haar oudere zusje zou haar toen zijn nagesprongen. Nu het water van de Maas is gedaald, wordt opnieuw gezocht. De Belgische duiker zou zijn ademmasker hebben verloren... toen hij door de sterke stroming tegen een brugpijler werd geslagen. De Duitse filmproducent en scenarioschrijver Bernd Eichinger is aan een hartaanval overleden. Eichinger produceerde tientallen grote films, onder meer Christiane F., weer kinder van Baanhof Zo. De naam van de Roos, De Unterkang en Het Parfum. Een van zijn laatste films was De Baden-Meinhof-Complex over de linkse terreurbeweging De Rote armee Fractie. Bernd Eichinger was 61 jaar. Het weer. Vannacht kans op wat motregen of natte sneeuw. In het binnenland ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Overdag van het Noordoosten uit af en toe zon. En een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. ANB-verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10-oost richting Den Haag... staat voor Duivendrecht een file van drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is nog één rijstrook dicht. En tussen Assen en Groningen rijden geen treinen. Er staat een kapotte trein op het spoor. De vertraging is meer dan een uur. Weet je waar ik zin in heb? Hotdogs. Lekker. Met hotdogs van struik natuurlijk. De struik wat ik gebruik. Dinsdag. Of zaterdag. Zeeuwse mosselen kunnen altijd. Kijk voor recepten op mosselen.nl. Heel vervelend dat je altijd alles zelf in de gaten moet houden. Uh, ik ken geen bank die bijvoorbeeld vertelt dat je spaarrente verandert. Ja, achteraf. Dat hebben we aangepakt. Onze spaarrente waarschuwt u van tevoren dat uw rente gaat veranderen. Ga naar ING.nl en zet hem aan. De spaarrente Ik ben Reine Wieringa van Betalen en Sparen van de ING. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Je wil je hart gezond houden. Daarom introduceren BCL en zorgverzekeraar VGZ de hartleeftijdcoach. Die geeft je adviezen en veel voordelen voor VGZ-verzekeringen. Zoals een gratis cursus stoppen met roken en tot 9 euro terug op de aankoop van BCL Proactief. Hou ook je hart gezond. Kijk op hartleeftijdcoach.nl Dit is Radio 1.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 Ze bedacht een boek met tips voor andere bazen en bazinen die dit anders moeten doen. Nu eerst Jeroen Smit. Hij is onderzoeksjournalist, schrijver en hij maakte een serie programma's over leiderschap. En over ABN AMRO schreef hij het boek De Prooi... waar nu al meer dan een kwart miljoen exemplaren van zijn verkocht. Dat is niet mis. Goedenavond meneer Smit. Goedenavond. Ja, vandaag was er nieuws hè, over de toekomst van uh, ABN AMRO. De minister wil het bedrijf in elk geval tot 2013 niet verkopen. Laten we heel even luisteren naar minister de Jager. Je moet geen enkele andere optie uitsluiten. Maar als u het me nu vraagt, in de huidige tijd, uh, in de huidige kennis die we nu hebben... dan zou ik zeggen, mijn voorkeur heeft het om een beursgang te doen... dat het ABN AMRO zelfstandig Nederlands bedrijf, uh, Nederlandse bank uh, blijft. Ja, dus tot 2013 in elk geval niet verkopen... en de bank dan uh, geleidelijk op de beurs brengen. Nou, uh, meneer Smit, u bent toch echt minister ABN AMRO? Nou, nou, nou, nou, nou, mag je toch wel zeggen, volgens mij. Nou. Uh, gaat uw ABN AMRO bloed, om het maar zo te zeggen, dan weer toch wat harder stromen? Nou, het, het is niet helemaal nieuw. Um, um, ook, ook de huidige bestuursvoorzitter van ABN AMRO heeft al een jaar geleden... of zelfs twee jaar geleden, volgens mij, in 2009 al gesteld van... nou. Die 2011, hè, toen ABN Amro door de staat werd gekocht, teruggekocht van Fortis in 2008, toen de toenmalige minister Bos had over 2011. Nou, Zalm zei toen al: nou, ik denk dat het langer gaat duren. Dus, uh, en ik denk ook dat het goed is hoor. Ik denk dat het heel goed is dat deze minister nu voor wat uh, rust uh, zorgt. Ja. Er zijn nog ontzettend veel onzekerheden. Die fusie tussen ABN Amro en Fortis, en wat toen ook mee is teruggekocht. Die, daar zitten ze nog middenin. Er zijn nog heel veel mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Er moeten in totaal 6.000 banen worden geschrapt. Kortom, heel veel onzekerheid. Dus het is goed dat je, dat, dat je die termijn dat je die wat ruimer maakt. Ja, dus niet 2011. Hè? Want dat ja. zeiden ze, we gaan in 2011 bepalen. En nu zeggen ze dus, voorlopig rust in de tent. Ja. Zet eerst maar zo'n goede bank neer. Ja. Een bank die staat, die geïntegreerd is, die succesvol is. Ik denk dat dat een hele logische uh, gegevens. is. Je bent ja. aandeelhouder. En uiteindelijk wil de aandeelhouder, de staat... die toch 30 miljard in die bank in totaal heeft geïnvesteerd... heeft natuurlijk toch de plicht, dat is allemaal belastinggeld... om het grootste deel van dat geld, was het even kan nog iets meer... dat je rendement op zo'n investering straks terug... Ja. Is het zo dat u heeft natuurlijk heel veel mensen in de tijd gesproken hè, voor dat boek De Prooi? Mm -hmm. um, zijn er nou nog werknemers die u dan belt als u vandaag wordt het dan het feit? Vandaag wordt het was al een beetje bekend, maar nu wordt het een feit. De jaren brengt het naar buiten. Gaat u dan bellen met mensen die u nog kent? Nee, nee, nee. nee. Dat heb ik vandaag in ieder geval niet gedaan. Um, de mensen die ik gesproken heb, het over, over, overgrote deel ervan zat in de top van het toenmalige ABN Amro. Ja. En het is denk ik wel belangrijk om dat even goed te onderstrepen. Dat was een totaal andere bank. Dat was een bank met 110.000 werknemers over de hele wereld. In 80 landen kantoren. Een hele grote internationale bank. Terwijl deze bank ook nog steeds ABN AMRO genaamd, mm -hmm. maar dan anno nu... Hè, is er geloof ik ook de reclamecreet die ze gebruiken. Dat is eigenlijk een hele lokale bank met 30.000 werknemers. Dus is een kwart van die oude grote ABN AMRO... waar geen investmentbank in ge zit, geen zakenbank... Hè, die hele grote transacties voor het bedrijfsleven kan doen. Die is verkocht aan ABS, dat buitenlandse netwerk, verkocht. Hè, dus er is, er is heel veel weg, de buitenlandse activiteit... in Brazilië, ja. in Italië, is allemaal verkocht. En daarmee ook de sfeer totaal anders? Nou ja, het is, het, het is ontzettend ingewikkeld wat daar moet gebeuren. In de tijd. In 2007 kocht uh, onder meer dat consortium waar Fortis deel van uitmaakte... kocht ABN AMRO. En het Nederlandse stuk ging toen naar Fortis. Dus Fortis nam ABN AMRO Nederland over. Dat heeft een jaar geduurd. Vervolgens werden de rollen omgedraaid. He. Kocht de overheid ABN AMRO terug. En werd Fortis, moet Fortis daarin worden geïntegreerd. Die mm -hmm. mensen zijn heen en weer geschud. Eerst werden de Fortis-mensen zeg maar bovenop. Uh, daarna lagen de ABN AMRO-mensen ja. weer bovenop. En dat waren totaal andere bloedgroepen, totaal toch? Totaal andere bloedgroepen. Maar leg dat eens uit. Wat is dat dan anders? Nou ja, kijk, ABN AMRO-mensen... Um, Um, de, uh, ABN Ambo, dat is de bank. Hè, heel lang ook, wij zijn de bank. Als je bij ABN Ambo ja. werkte, ja, dan was je de bank gewoon. En dan zei je, nou, nou, ja, Dat was gewoon de bank van Nederland. En nou, Vooruit, ING deed er ook al een beetje mee. Hè, en er was nog iets met boeren, helpen ze eventjes. Ja. Uh, ja. Coöperatie. Ja. Maar Fortis, uh, gemiddelde ABN Ambo bankier, zag Fortis helemaal niet staan. Dat nee. was derde klasse onderbond. Arrogant. Ja, zelf ingenomen, hoogmoedig. En Fortis, dat was... Nee, dat, dat, dat, dat, nou, goed. Moet je je voorstellen dat je vervolgens de volgende dag te horen krijgt... van je wordt overgenomen door Fortis. Nou, ja, dat is al bijna onmogelijk, hè? ondanks de logica, ondanks de rekensommen. Dat is gewoon qua cultuur al vreselijk ingewikkeld. En dan wordt het daarna omgedraaid hè, door, door de transactie mm -hmm. die, van, de, van de staat. Dus er is ontzettend veel gebeurd. Um, nou ja, dus daar is heel veel twijfel, heel veel zorg. En dat heeft gewoon echt... Uh, meer tijd nodig om tot een, een, een gezonde, goede bank te komen. He, de... Maar is die arrogantie daarmee ook verdwenen? Nou, zal, de bestuurzitter zegt in een recent interview in Management Scope, een paar maanden terug, ja, hij heeft het gevoel dat er toch echt wel lessen zijn geleerd. En dat, daar, um, dat er een diep besef ook wel bij ABN Amro weer is teruggekeerd, eigenlijk van vroeger, dat het niet om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen gaat, he, de aandeelhouder gelukkig maken, mm -hmm. de externe aandeelhouder, maar om klanten. Maar gelooft u dat? Ik geloof. Ja, ik ben daar voorzichtig optimistisch in. Dus ik denk dat voor heel veel mensen uiteindelijk um, het belangrijk is... dat ze um, respect krijgen van de omgeving waarin ze acteren. En de omgeving, de samenleving, uh, was die ouderwetse arrogante bankier beu. En dat betekent dat, dat voelen mensen, en ik geloof ook dat ze blij zijn... een echte vakman, een echte bankier is blij... als hij zich weer gewoon kan richten op wat hij goed in is... namelijk klanten bedienen. Het is veel leuker om met, een, om met iemand te praten over een hypotheek voor een huis... of een lening voor een nieuwe oven, voor een bakkerij... dan alles maar bezig te zijn met... Eh, maar dan delen en ben ik wel uh, verdien ik wel genoeg geld? Zeiden ze dat houden? ook tegen u als u ze sprak? Ja, die down was daar wel wat, wat zeker ook wat, wat twijfel. Kijk, aan de andere kant hebzucht uh, zit in ons allemaal, dus uh, dat is ook een periode geweest waarin dat ook stevig werd uh, um, geprikkeld, zal ik maar zeggen. Maar ik, ik, ben, ik ben daar voorzichtig optimistisch dat bankiers, zeker bankiers die in zo'n wat we dan noemen systeembank werken, hè, een mm. gewone bank werken, ja. dus niet in een investment bank, dat is een hele aparte tak van sport, dat die bankiers blij zijn dat ze zich weer een beetje kunnen gaan ontfermen over de omgeving waarin ze opereren. Ja. Nou is het zo, u zei het al, hè? we hebben er 30 miljard in zitten, hm. gewoon belastingcenten. Uh, en de grote vraag is natuurlijk of we dat inderdaad uiteindelijk ooit terugkrijgen. Uh, daar zitten nu leiders, u noemde al Zalm, hè? die ja. moet die bank gaan saneren en leiden. En dan hebben we ook Jan Kees de Jager, hm. de minister van Financiën, dat is weer zijn baas. De hm. leiders dus nu eigenlijk binnen die ABN AMRO, want het is immers hm. een staatsbank geworden. U heeft een serie gemaakt over hm. leiders. Hm. U kijkt naar Zalm. Is dat dan een geschikte leider op die plek? Poeh, dat vind ik een ingewikkelde. Uh, hij, hij worstelt daar zelf, geloof ik, ook nog wel een beetje mee. Kijk, om te beginnen heeft Sam even over die prijs, hè, om daar nog iets over te zeggen. Die heeft al gewaarschuwd, een jaar geleden. Nou, die 30 miljard, ik vraag me af of we dat terugkrijgen. Overigens, de voormalige leider van de bank, Rijkman Groenink, een hele slimme bankier... die ook heel goed rekensommen kan maken, heeft dan geroepen van... nou, als we er ooit een keer 20 miljard voor krijgen, dan, uh, dan, dan is dat mooi. Uh, en nog één opmerking daarover. Mijn inschatting is dat het helemaal niet ondenkbaar is... en we hoorden dat de minister net zelf ook zeggen dat hij niets uitsluit... Nee. dat de optimale prijs straks toch... Uh, uh, wordt gevangen door de bank te verkopen. Aan BNP Paribas, een grote Franse bank, aan Deutsche Bank. En dat zijn grote buitenlandse banken aan palende markten, die op die manier, uh, die waarschijnlijk veel geld over hebben. Maar meer dan 30 miljard? Nou, dat zou zomaar kunnen. En kijk, dat je die optie nu naar de achtergrond verplaatst, begrijp ik ook, want het mm. is heel demotiverend voor de mensen die er nu werken. He, de gedachte alleen al, dat ze zich helemaal uit de naad gaan werken om een grote bank neer te zetten, een Nederlandse bank neer te zetten, en dat aan het einde van de rit de bank dan alsnog wordt verkocht aan een grote buitenlandse bank. Maar ik denk, en de minister heeft het heel duidelijk ook gezegd, ik sluit niks uit... dat er een hele gerede kans is hè, dat een grote BNP Paribas bijvoorbeeld... Hè, die weer heel graag in Nederland uh, activiteiten ontplooien... Nou, door Airbnb te kopen, in één klap is die bank hier dan ook echt aanwezig. Er hoeven geen mensen worden ontslagen. Ja. En ze kopen een grote presence, aanwezigheid... en zijn dus bereid daar ook een forse premie voor ja. te betalen. Het is de vraag of een beursgang tegen die tijd net zoveel geld gaat opleveren. Dus dat zal nog best een dilemma opleveren, TCT. Maar nog even die, die leiders, hè? Ja. Ja, want jij, jij bent de ja. kenmer op dat nou, gebied. Nou, ja, ja, ja. Kijk, ik, ik denk dat, het, ik denk dat dit, dit, is, dit is in ieder geval getuigt van wijsheid. Hè. Dat je nu hè, de leiders, de minister, de eigenaar en, en, en Zalm zelf... Al, ook tegen personeel zegt van jongens, om te beginnen rust. We nemen de tijd hiervoor. Geen haast. Hè. Het is niet de, de core business van de overheid hè, om een bank te runnen. Maar we nemen gewoon nu even de tijd om die fusie goed, um, goed te krijgen... om de kosten verder omlaag te krijgen om dat klantdenken er beter in te krijgen... ...om straks een fitte ja. bank op de markt te kunnen zetten. Dus dat vind ik wijsheid. Dat getuigt in ieder geval van een beetje vooruitkijken, van visie. Het zou heel dom zijn om nu uh, overhaast zo'n bank te verkopen. Dat is voor niemand goed. Niet voor de medewerkers, zeker ook niet voor de belastingbetaler... ...want die ziet er maar een heel klein stukje van dat geld terug wat er is ingegaan. Dus ik vind dat, ik vind dat goed. Zalm um, is denk ik, wat ik ervan hoor, zo links en rechts... ...in ieder geval iemand die... Um, nou, een zekere uitstraling heeft, een zekere statuur natuurlijk. Hè, voormalig minister van Financiën. Nog steeds, het... want hij heeft natuurlijk ook flinke klappen gekregen. In nou, zijn heeft... imago is er toch ook een deukje ja, gekomen? Ja, in DSB. ja, de toezichthouder Autoriteit Financiële Markt heeft gezegd... dat hij dat niet goed heeft gedaan, maar de Nederlandse Bank heeft dat niet overgenomen. Hij heeft gezegd van, Salm kan gewoon ABN AMRO goed besturen. Nou, dat is een beetje een gemengd beeld. Um, ik denk dat Salm verstandig genoeg is om te weten dat hij geen bankier is. Dat is hij niet. En dat hij heel veel van het werk, hè, ook, ook als het gaat over strategie... Eh, vooral ook aan de bankiers overlaat. Hoe je dat moet doen. Hoe je goed moet bankieren. Want dat, dat is hij gewoon niet. En ik hoop ook dat hij dat, uh, dat, hij dat doet. Nou ja, uh, ja, dit is een beetje een gemengd beeld. De bonden hebben drie maanden geleden een onderzoekje gedaan... onder het personeel, 1500 mensen geanqueteerd. En toen kreeg het bestuur van de bank, de top... Kreeg een zware onvoldoende, een vier. Hmm. De lokale leidinggevenden kregen wel een voldoende. Dat was dan weer hoopgevend. Maar uh, men klaagde met name toen over het gebrek aan zichtbaarheid van de, van de bestuursvoorzitter. Ja, goed. Ik denk inderdaad dat hij misschien wat meer nu naar buiten moet treden. Uh, uh, en meer ook moet gaan uitleggen. wat hij ja. bij nu precies allemaal gaat doen. Maar goed, echt lekker ligt hij dan dus niet? Nou, dat is dus gemengd. Dat, daar krijg ik ook gemengde berichten over. Dat is nog niet. Hij uh, is natuurlijk heel. Zo'n bank. Uh, u moet zich voorstellen, als zo'n bank. als er zo'n grote fusie plaatsvindt. waar 6000 banen moeten worden geschrapt. en al die namen veranderen, dus al die fortisnamen die verdwijnt, al die kantoren in elkaar geschoven, dan is zo'n bank heel erg intern gericht. He, dus de, het is, het, het, het, en ik denk dat het nu langzaam maar zeker tijd wordt om ook weer naar buiten te treden en duidelijk te maken waar die nieuwe bank dan voor gaat staan. En dat, en dat is natuurlijk de taak, met name van zo'n bestuursvoorzitter, zo om die visie, om dat beeld dat hij daarbij heeft, ja. om dat nu echt aan uit te gaan dragen. Dat wordt nu ook tijd, denk ik. Ja, want zou er in uw ogen dan beter nog weer iemand anders kunnen komen om dat uiteindelijk weer op te pikken? Mm, nou, ik denk, dat het, um, ik denk dat mensen moe zijn van snelle bestuurswisselingen. Um, uh, ik denk dat er in het bestuur rondom uh, Gerrit Zalm een paar hele goede bankiers zitten. Uh, die ook, het, ook zeker het vertrouwen hebben, denk ik, deels uh, van, van, van de werknemers, voor zover ik ze ken. De mensen die er nu zitten. Dus uh, ik denk dat, dat ook daar rust enorm helpt. Rust en vertrouwen. Ja. En dat is dan het punt, het leiderschap van de, van de minister de Jager. Want die straalt het dan ook uit, vind ik. Die zegt, ik geef dat vertrouwen aan die bank. Ja. Ik, ik zet hoog in een beursgangs, dat ze straks op eigen kunnen blijven staan, hè? dat een zelfstandige Nederlandse bank euh, blijft. Nou, Ik vind dat ook krachtig dat hij dat doet. Ik vind het ook logisch dat hij dat doet. Tegelijkertijd houdt hij de mogelijkheid open. Maar misschien gaat het straks toch verkopen. Maar ja, goed, ook voor nu ga ik er ik even van uit. Uh, yes, we can, zal ik maar zeggen. Dus <laughs> ja, Zo'n soort uitstraling. Hè? van uh, Yes, we can. Kom op jongens, we maken er een mooie grote Hollandse bank van. En uh, nou, uh, Daar krijg je nog een paar jaar de tijd voor. Wat fascineert u zo eigenlijk aan leiderschap? Want u vindt het een fascinerend iets, hè? Ja, ja wat fascineert mij daaraan? Um, ach, dat is, dat is van alles. Uh, ik probeer me altijd een beetje te verplaatsen ook... en uh, in de positie van dit soort mensen. En dan realiseer ik me hoe vreselijk ingewikkeld het is... Uh, al die spanningsvelden waar je in zit, om, om dat goed te doen. En um, nou ja, wat mij fascineert met name... als u dat dan heel speciaal wil weten, is... Uh, en dat heb ik nu twee keer in een boek geprobeerd te reconstrueren... bij Aholt eerder, Drama maar en later bij A.B. Amro. Uh, wat je ziet is dat succesvolle mensen, succesvolle leiders, stijgen op en gaan in hun eigen waarheid geloven. En dan komen de ondeugden aan de macht. En dat is een soort. Uh, dat overkomt ons, al die leiders, hen, eigenlijk allemaal. En ik vind het heerlijk om dat helder te maken. Om te laten zien dat het in de economie en in het bedrijfsleven over veel meer gaat dan over cijfers en strategieën en rekensommen. Dat willen we graag, hè? dat willen ze graag. Want het gaat allemaal over de goede. Wie de slimste rekensom maakt, die wint. Maar dat is helemaal niet waar. Het gaat over gedrag, het gaat over. IJdelheid en hebzucht, en dat zit in ons allemaal. en Ik vind het heerlijk om, um, om daarover na te denken, uh, over te praten en over te schrijven. De prooi was een dynamische tijd. Komt er een vervolg? Want het zijn nu ook interessante tijden zo te horen. Ik, er komt ongetwijfeld een keer ergens een vervolg... maar dat zal niet een vervolg zijn op, uh, op de prooi. Nee, nee nee, nee zeker niet. Nee. Goed. We wachten af. We zijn benieuwd. Een ander bedrijf wellicht? Wellicht, ja. Maar <laughs> ik, heb, ik heb werkelijk nog geen idee. Okay. Dat, uh, dat hoop, ik hoop dat er dat zich een keer wat aandient weer. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat zal... Wachten een heleboel mensen met smart op, dat weet ik zeker. Okay. Jeroen Smit, financieel journalist, schrijver van het boek De Prooi over het leiderschap binnen ABN AMRO. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. met Margarethe Rijntjes. Veel ex-kankerpatiënten voelen zich in de steek gelaten door hun werkgever. Dat zegt Rachna van Rummel. Zij herstelde van borstkanker en voelde zich door haar baas totaal afgeschreven. En om anderen deze ellende te besparen bedacht zij het boek Werken na kanker... dat vandaag in de winkels ligt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u wilde uh, na uw uh, periode dat u behandeld werd aan, uh, aan borstkanker... weer aan de slag bij uw ICT-bedrijf. En u merkte ze zaten eigenlijk helemaal niet op u te wachten... Nee, dat gevoel had ik in elk geval. Of het zo was, weet ik niet zeker. Maar uh, ik had het idee dat ze um, uh, toen ik aangaf dat ik heel graag de draad weer op wilde pakken... ik wilde niks liever dan weer aan het werk gaan en uh, me weer een beetje mens voelen... Um, dat ik uh, daar helemaal geen begeleiding in kreeg. Ik kreeg carte blanche, zei mijn werkgever na het eerste gesprek. En toen ging ik eigenlijk heel opgelucht naar huis. Ik dacht, nou, prachtig, mooier, hè? wat heb ik een fantastische werkgever... Uh, totdat ik een week later uh, nog steeds niet wist hoe ik nou eigenlijk moest beginnen. En um, uh, waar het startpunt was van deze uh, werkervatting. Uh, behalve dat ik wist dat het in kleine stapjes uh, zou moeten gaan. Ja, want gewoon helemaal aan de slag, dat, dat nee, zat niet. Nee, dat was uh, in elk geval voor mij. En ik denk gemiddeld genomen voor heel veel kankerpatiënten niet aan de orde. Kleine stapjes was de enige manier om toch weer aan de slag te gaan. Uh, ondanks het feit dat ik heel gemotiveerd was, was ik ook gewoon heel erg moe. En ik had last van concentratieproblemen. En daardoor kon ik niet meteen zomaar vol weer er tegenaan uh, ja. gaan. En u ging naar uw baas toe. En, ik zei, en u zei, nou, ja. zullen we een plan maken? Hoe heeft u dat aangepakt? Nou, nee, dat uh, heb ik niet gezegd. Had ik dat maar gedaan. Dat is gelijk de eerste tip van dit gesprek. <lacht> <Ja>. <lacht> um, maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik mij ook heel kwetsbaar voelde. Ik, had eigenlijk, ik wist zelf ook niet goed waar ik moest beginnen en wat wijsheid was. Uh, en mijn werkgever kennelijk ook niet. Hè. Ik... Uh, um, uh, ik denk niet dat, dat daar niks op tafel is gekomen... omdat hij dat niet wilde... maar omdat hij niet goed wist wat hij moest doen. En mij de ruimte gaf iets wat ik in mijn werk ook gewend was te hebben. Ik had altijd veel autonomie in mijn werk. En dat hield ik dus als het ware. Maar niet helemaal op de goede manier... omdat ik het beginpunt ook niet kende. Dus een week later dacht ik eigenlijk is het jouw probleem, namelijk dat je niet weet wat je met mij aan moet... nu ook mijn probleem geworden. Dus ik heb een dubbel probleem. Ja. En nu weet ik het helemaal niet meer. Nee. En dat was geen fijn gevoel. Want wat gebeurde er dan met u? Um, je bedoelt in die in Ja, wat, wat, wat gebeurde er op het van... moment dat u dacht... ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, wat voor gevoel leverde dat op? Nou, heel onzeker. Ik, ik voelde me al vrij kwetsbaar. Um, uh, en dit voelde dubbel kwetsbaar. Ik uh, was gewend om gedetacheerd te worden. Dus ik werkte eigenlijk altijd buiten het kantoor in opdracht. Um, ik zat in één keer op kantoor. Uh, ik deelde een kamer met iemand die ik helemaal nog niet kende. Hè, die op de binnendienst werkte, zoals dat dan heet. Um, ik had geen idee wat ik moest gaan doen. Want het soort werk wat ik buiten de deur deed... dat was binnen natuurlijk niet voor handen. Um, ik ben maar naar een collega gestapt en ik heb gevraagd heb jij wat voor me te doen? En die had wel een klusje en zo ben ik een beetje uh, ben ik, uh, heb ik geprobeerd om dat weer op te pakken. Ja, maar ik heb er geen enkele sturing in gekregen, terwijl op dat moment was dat voor mij uh, goed geweest. Ja, want wat, had u, wat bedoelt u met sturing? Wat had u dan gehoopt dat zo'n werkgever had nou, gedaan? Achteraf gezien hè, hadden wij allebei beter geweten wat dit betekende. Kanker hebben en dan weer aan het werk moeten gaan. Um, dan had het mij in elk geval geholpen als hij proactief met mij had meegedacht. En mij had geholpen te verkennen wat mijn opties waren. Um, bijvoorbeeld hoeveel uur ga je werken en op welk moment. En hoe zorgen we dat je ook inhoudelijk weer op kunt bouwen zodat je op een gegeven moment wel weer in staat bent om buiten de deur te gaan werken. En hoe ziet zo'n plan er dan uit? En wanneer doen we wat? En welke stappen zetten we dan? En heb je daar nog ondersteuning bij nodig? En dat waren uh, dingen die mijn werkgever achteraf gezien... Uh, mij best voor had kunnen houden. En die mij ook zeer welkom zouden zijn geweest. Op dat moment. Want u zegt, ja, ik was heel onzeker toen ik weer ging werken. Ja. Weet u dat nog? Die eerste keer dat u weer aan de slag ja, ging? Ja, dat was dooding. <laughs> ja, ja, vond ik echt. En um, in elk geval... God, dat voor mij. Uh, de en eerste was keer een... nou, collega's weer onder ogen zien. En um, uh, ik ben altijd heel open geweest... over wat er met mij gebeurd is. Dus daar zag ik niet tegenop. Maar wel, dat verhaal zoveel keer achter elkaar moeten vertellen. Ik was ook bang voor uh, medelijden. Ik was ook bang dat ik niet meer voor vol zou worden aangezien. Al die dingen speelden voor mij een rol. Ik wist ook zelf niet goed meer waar mijn grenzen lagen. He, wat kon ik nog en wat kon ik niet meer? Of kon ik alles nog? En dat moest ik ook zelf gewoon ontdekken. En daar word je behoorlijk onzeker van. Daarbij had ik net ontdekt dat er zoiets is als een wetverbetering poortwachter. Waar je uh, als werknemer ook onder valt. En daar heb je uh, naast allerlei rechten ook allerlei plichten in. Dus ik had ook het gevoel dat ik door een soort dolhof wandelde. En mijn positie niet goed kende. Dat heeft het voor mij niet makkelijker gemaakt. En heeft u dat toegevoegd? gedeeld met collega's? Nee, helemaal niet, nee. En dat was misschien ook een beetje de cultuur van het bedrijf... wat daar een rol uh, gespeeld heeft. Maar ik heb het uh, uh, met collega's eigenlijk niet gedeeld, nee. Nee, het speelde helemaal geen rol. Ik heb het daar nooit uitgesproken. Ook dat is iets wat ik achteraf gezien wel had moeten doen. En waar ik nu, uh, ook in het boek, maar uh, sowieso wel uh, probeer mensen attent op te maken. Dat het enorm helpt als het je lukt op de een of andere manier om zelf de touwtjes in handen te nemen. Zelf regie te hebben. Ja. Dan ontstaat er weer grip. Ja, want dan kom je daar natuurlijk de eerste dag binnen. Je hebt kort haar omdat je chemo hebt gehad. Ja. Wat ja. Ja, ook nog, ja. En dan zegt ja. niemand wat? Jawel, nee, het was niet zo dat er helemaal niks uh, gezegd werd. Er uh, kwamen ook mensen naar me toe. Die zeiden, goh, wat fijn dat je er weer bent. En dat was allemaal prima. Maar uh, de eerste, nou in mijn geval eerste paar weken... en op andere plaatsen zal het wellicht wat langer duren... was daar ook wel veel begrip voor, werd er naar gevraagd. Uh, maar na verloop van tijd ook niet meer. En nee, nee. Uh, hè, toen was ik nog niet waar ik zijn moest. Want ik werkte fulltime en ik was nog niet eens op de helft... En dat, uh, uh, ja, op dat punt vond ik het erg moeilijk worden. Dat ik helemaal zelf de kar moest trekken. of in elk geval dat gevoel had. En uiteindelijk, hoe is dat afgelopen? Want het was dus geen prettige begin. Bent u daar? Nee. Werkt u er nog? nee, nee, ik werk er niet meer. Uh, al een tijdje niet meer. Want ik praat nu. Dit is een periode van tussen de zes en de vier jaar geleden. Dus het is, ligt alweer even achter mij. Um, Uiteindelijk werkte ik 24 uur. Um, ik wilde dat zo houden. Ik had ook een jong kind thuis. en Ik kon gewoon niet meer dan dat aan op dat moment. En Mijn werkgever um, wilde mij niet voor dat aantal uren detacheren. Um, achteraf gezien denk ik, wat een onzin. Ik had daar gewoon een prima positie te verdedigen. Maar ik voelde me daar niet toe in staat. En eh, ik eh, ben uiteindelijk in de VIA, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, terechtgekomen. Wat voor mij als een ontzettend falen heeft gevoeld. Totdat ik er een maand in zat, toen dacht ik nou, ik buig het maar om naar kans. Want eh, zo brengt het me helemaal niks. En uiteindelijk eh, ben ik gaan onderzoeken of de vorm van ondersteuning die ik dus eigenlijk gemist had. Maar ook de vorm van ondersteuning die mijn werkgever gemist had. Hè? Want ik zag wel in dat we daar gewoon beiden een rol in hebben gespeeld. Uh, of die niet voorhanden was. En die was er wel, maar ook weer niet. In elk geval niet zoals ik hem graag had gewild. En uiteindelijk uh, ben ik uh, Return begonnen. Mijn eigen bedrijf. Um, waarin ik advies en begeleiding geef bij uh, werkervatting na kanker. En um, dat doe ik landelijk. Er is een hele groep van mensen die mij daarin uh, helpt. Mm -hmm. Want dat doe ik zeker niet alleen. Uh, en al eigenlijk al heel snel in die praktijk merkte ik dat er een hele grote informatiebehoefte is. Ook op het gebied van wet en regelgeving, wat natuurlijk eigenlijk een ontzettend saai en droog onderwerp is. Maar wel heel relevant, zeker voor kankerpatiënten. Ja. En u heeft dus nu een boek geschreven met tips, ook voor werkgevers. Ja. Nou, ik heb het niet helemaal zelf geschreven. Uh, er Samen zijn vier auteurs, of... het is mijn initiatief. Ja. Ik heb bedacht dat het er moest zijn. Uh, maar en wat, wat staat er nou? Wat kan een werkgever maken. die luistert en die weet dat ja. er binnenkort weer iemand... Wat kan die vanaf morgen anders doen? Nou, hij kan beginnen om te zorgen dat het contact in stand blijft. Hè. Um, um, om gewoon mezelf als voorbeeld te gebruiken. Ik heb één briefje van de directeur gehad en dat was het. En, tijdens, um, tijdens uw ziekte? Tijdens mijn ziekte, ja. En dat is te weinig hè, om een goede werkrelatie in stand te houden. En hoe langer iemand uit het arbeidsproces is... hoe moeilijker het is om weer terug te keren. Dus dat helpt. En daar kun je ook concrete afspraken over maken als je niet bang bent. He, want ik denk dat dat iets is wat speciaal bij kanker ook vaak een rol speelt. Dat... Hoe bedoelt u, bang? Nou, kanker is toch nog vaak omgeven door een, een bepaalde sfeer... dat het een beetje eng is. Het is natuurlijk ook een potentieel dodelijke ziekte... maar gelukkig overleven steeds meer mensen. Uh, maar ik denk dat ook voor werkgevers geldt dat ze uh, makkelijk denken... nou ja, laat maar. Hè? We zien wel wanneer iemand weer terugkomt. Uh, Terwijl je er eigenlijk goed aan doet om dat concreet te maken. Om te zeggen, nou, hoe wil jij dat wij het contact met jou onderhouden? Wil je het personeelsblad blijven ontvangen? Ja. Zullen we je mailen of wil je liever dat we bellen? Dat zijn hele concrete dingen. Maar had u dat geweten als ze dat hadden gevraagd? Want u... Op dat moment, uh, nou, ik denk als ik erop bevraagd was... dat het bij mij had aangezet, dat ik daarover na moest denken. En dat is iets wat je als werkgever natuurlijk veel makkelijker kunt doen... op dat punt in het proces dan als werknemer. Want als werknemer zit je met je hoofd bij heel andere dingen. Maar je hebt er wel degelijk belang bij dat die relatie goed blijft. Ja. Hè? Nee, want u had ook een, een buitengewoon nare situatie. U had behalve kanker. Was u ook zwanger? Ja. Toen het bij u geconstateerd werd. Ja, dat klopt. Ja, dat was uh, dubbel uh, emotioneel, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. En dat heb ik ook als een uh, uh, hele moeilijke periode ervaren... Um, tegelijkertijd uh, was het vreugdevol dat ik een kind kreeg. En, en, en aan de andere kant voelde ik me gewoon geconfronteerd met dood. Uh, dat zal het voor mijn werkgever niet makkelijker hebben gemaakt om uh, aan te komen met zoiets als je hebt ook nog de plicht om uh, een rapport te schrijven over je toestand. Hè? Dat staat in een dossier. Maar desalniettemin denk ik dat het ook de verplichting van de werkgever is om toch die rol op zich te nemen. En die had, had u dat... ook wel toegelaten? Want... Ja. Ja, zeker. Ja, in in, in zo'n zo uh, situatie, hè, zwanger, uh, ja. kanker, dan had u niet gedacht: jongens, gaat toch weer? Nou, ja, kijk, vragen. het is misschien een zakelijk onderwerp, hè? Uh, dat is het. Maar je hebt natuurlijk met je werk ook een zakelijke relatie, zou je kunnen zeggen. Maar ook zakelijke onderwerpen kun je met heel veel warmte bespreken. En met veel empathie. Hè? En omgekeerd um, denk ik dat de meeste werknemers ook heel warm over zakelijke dingen kunnen praten. Of zakelijk over warme dingen moet ik dan eigenlijk zeggen. En ik denk dat dat in dit soort situaties aan de orde is. En je hoeft het niet zwaarder te maken dan het is. Je kunt het heel concreet maken juist, heel concreet maken. Heb je liever dat we e-mailen of liever dat we bellen? En wanneer zullen we dat dan ja. doen? En iemand kan denk ik heel goed aangeven of die dat vaak of weinig ja. wil. Maar in elk geval niet uit beeld opeens? Nee, dat is, dat is voor werkervatting want daar praten we dan over nooit goed. Te snel is niet goed, te langzaam is niet goed, maar uit beeld is echt fout. En collega's zijn die u gaan opzoeken? Nee, ik heb niemand thuis gezien. Um, er zijn wel collega's geweest die hebben gebeld. En uh, dan wilden weten hoe het was. Ja, maar ook dat was niet uh, overdreven veel. Maar dat, ook dat had denk ik ook weer te maken met het feit dat ik gedetacheerd werd. Hè. Mijn collega's zaten eigenlijk bij mijn opdrachtgever. Ja, ja. Dat waren de mensen met wie ik het meeste contact had ja. en ook heb gehouden. Dus concluderend, tips aan de werkgevers. Hou ze in het oog. Ja, absoluut. Wees niet te bescheiden, maar ga gewoon... En wees ook niet bang. En wees niet bang. En tips aan de werknemers... Um... Probeer het heft in handen te houden. Dat is denk ik de problematiek. Probeer belangrijkste niet uit deel te, te geraken. Ja, ja. en, en uh, hoe moeilijk het is. Um, uiteindelijk komt er een moment dat die behandelingen zijn afgerond. En dat je ook weer graag aan het werk wil of moet. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar ook graag wil. En werk heeft zoveel te maken met beter. En zo weinig met ziek. Dus het is een hele mooie manier om ook aan je herstel te werken. En het helpt als je in het ziekteproces daar al aandacht aan schenkt. En ik zou heel graag zien dat dat gebeurt. Hartelijk dank, um, Rachna van Rummel. Zij bedacht het boek Werken na kanker. En dat ligt vanaf vandaag in de winkels. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En tot zover deze uitzending van Twee dingen Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er meer. Gesprekken met Jeroen Smit of Rachna van Rummel... kunt u terugluisteren op onze site 2dingen.nl. Straks Willemijn Weenhoven. Weenhoven. Mm, hi, Marit. Uh, ja, en wat gaan wij doen? Nou, die OV-chipkaart is nu makkelijker dan ooit te kraken. En uh, je hoort zo meteen hoe heel simpel, oké, okay. uh, en nog veel meer natuurlijk. Dat allemaal na half negen het nieuws met Trudy Vennerig. Radio 1, het NOS journaal.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 Voetbalclub MVV is gered. De club hoeft een schuld van 1,7 miljoen euro... aan de gemeente Maastricht niet te betalen. De gemeenteraad gaat er zij het schoorvoetend... in ruime meerderheid mee akkoord dat de schuld wordt kwijtgescholden. Vorig jaar kocht de gemeente al het stadion van MVV. Met een failliete club zou de Maastricht met een nutteloos stadion zitten. Mensen die staan ingeschreven in het Belmeniet-register worden nog steeds lastiggevallen met ongewenste verkooptelefoontjes van bijvoorbeeld telecombedrijven, energiemaatschappijen en goede doelen. Volgens toezichthouder Opta zijn er in het eerste jaar bijna 10.000 klachten ingediend. De Opta heeft een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Een groot deel van de organisaties houdt zich nu wel aan de wet. En de Duitse filmproducent en scenario-schrijver Bernd Eichinger is aan een hartaanval overleden. Eichinger produceerde tientallen grote films, zoals Christiane F., weer kinder van Bahnhof Zoo en de heer Bernd Bernd Eichinger was 61 jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 25 januari, 2 over half negen. Goedenavond. De OV-chipkaart is nou wel super makkelijk te kraken. Hoe dat uh, werkt, dat hoor je zo meteen. En Hans Larousse, die stopt als hoofdredacteur van de NOS. Hij probeert uh, de altijd toch iets wat degelijke NOS wat vlotter te maken... door zijn haar niet te kammen, onder andere. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na negenen. En het zijn spannende tijden in Den Haag. Achter de schermen wordt er natuurlijk druk gepraat over de missie naar Kunduz... en hoe die spelletjes werken en hoe dat gespeeld wordt. Dat hoor je zo meteen van ons mannetje in Den Haag. Zie van Linde. En Joris, die is bij een bijzonder feestje. Ra, ra, wie zijn dit? Het zijn in ieder geval twee broers en die worden straks in Horen gehuldigd. Zijn we in Nederland doorgeslagen of niet? Ja, uh, Ranking de Nieuws natuurlijk. Luc Zo -Ki Zometeen nieuws over de elektronica-keten It. Het moederbedrijf van de tv-shop heeft uitstel van betaling aangevraagd. Uh, ook de naslip van de aanslag in Rusland houdt ons erg bezig. Uh, en in Den Haag stijgt de spanning nu GroenLinks en ChristenUnie... steeds meer afstand nemen van de Afghanistan-plannen van het kabinet. De fractie uh, deelt mijn inschatting uh, dat uh, het kabinetsvoorstel... geen adequate uitvoering van onze moties is. Dat was Jolande Stap van GroenLinks. Stroom meteen na negen uur veel meer Ranking de Nieuws. Dankjewel Luc. Iedere dag hoor je bij BNN Today wat bekende Nederlanders zoal bezighouden. Vandaag te beginnen met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Doe dit dan. Break, broke, broken. Aus, by, nacht nach, side, von. Onze middelbare schooltijd bestond vooral uit het leren van rijtjes. Leuk vonden we het niet, maar stampen was nog wel gemakkelijk. Nu wil ik Spaans leren, omdat ik dat leuk vind. Maar makkelijk is het niet meer. Kom mee, kom met, kom ma, kom man, e, as, a, emos, abes, an. Ik wou dat ik weer jong was. En met heel veel tegenzin wel heel gemakkelijk dit soort van rijtjes kon leren. En de dag van Lingo-presentatrice Lucille Werner. Vandaag ben ik officieel genomineerd voor de Martin Luther King Award. Nou, de award is bedoeld voor personen die de filosofie van verdraagzaamheid... en gelijkheid van king uitdragen. En 27 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. En trailerschrijver Thomas Ross. Het zal wel naïef van me zijn, maar ik begrijp niets meer van die missie van ons naar Afghanistan. Omdat het daar onveilig zou zijn voor onze militairen. Oké, okay, elke dode is er één teveel, maar waar zijn ze dan voor? Voor de tap toe in Delft of om in het gelid te staan als de gouden koets het binnenhof oprijdt? Ik zal wel oud worden, maar nog steeds blij dat er geen GroenLinks bestond in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en de Voice of Holland is natuurlijk nog maar net afgelopen. Of het begint alweer de volgende talentenjacht, uh, talentenjacht aanstaande vrijdag, X-Factor. En Stacey Rookhuizen die zit ook weer in de jury. Stacey, zometeen uitgebreid meer van jou, maar eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb een rare, drukke dag gehad. Ik ben uh, bezig geweest met, met Stacey Zilver. Dat is de sieradenlijn waar ik onlangs mee begonnen ben. Mm -hmm. En dat, dat loopt als een, als een tips, dus daar ben ik heel blij mee. En ik ben in Utrecht geweest en uh, daar had ik de eer om het Geldmuseum te openen. Een, een, een initiatief uh, voor jongeren om jong ondernemerschap te stimuleren. En dat, uh, dat was erg leuk. Dankjewel. Stacey, zo meteen meer over jou. Ja.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 Dat is een grote doel. En we spelen natuurlijk nog de Coppa Italië. Dus ik probeer gewoon de club te helpen... En, en zo snel mogelijk mijn weg te vinden in het team. Van Bommel zou morgenavond als een debuut kunnen maken... tegen Sampdoria in de kwartfinale van de Coppa Italia. Er vertrekt nog een Nederlander per direct bij Bayern München. Edson Braafheid gaat naar Hoffenheim... de club die zich gisteren al versterkte met Ryan Babel. Braafheid was voornamelijk bankzitter in München. In de KNVB-beker is de eerste kwartfinale inmiddels in volle gang. En één ding is zeker, daar komt een halve finalist uit... die niet op het hoogste niveau speelt. Want eerste divisionist... Er KC neemt het op tegen de amateurs van Noordwijk. Ragnar Niemeyer is bij die wedstrijd. Ragnar, ontzettend spannend, hè? Uh, onthutsend. Saai voetbal vanavond bij de NOS. Ik heb mijn haar ook niet gekampt en jij volgens mij ook niet. Uh, Het is nee, 4-0, zo is dat. 4-0 maar liefst voor LKC. 38 minuten zijn er gespeeld. En, uh, we hebben drie doelpunten gezien van Roald van Hout. De man in de drie -mans aanval aan de rechterkant bij de ploeg uit de Waalwijk. De eerste, zijn eerste goal na 14 minuten. Toen in de 19e minuten vrije trap. En uh, ook later in de 24e minuten vrije trap. Daar zag de keeper er niet goed uit, maar het gold zeker bij de openingsgoal van RKC vanavond tegen deze koploper uit de hoofdklasse A Noordwijk. Na acht minuten een blunder werkelijk van Robert Spaan, die nog een verleden heeft bij FC Utrecht, ging dribbelen in zijn eigen strafschopgebied. Wat rechts voor zijn doel, Donny de Groot zat hem op de hielen, ontfutselde hem heel makkelijk de bal en daar was de 1-0. Nu een goede redding, maar in tweede instantie gaat de bal er toch in en zo is het 5-0. Na 39 minuten, en ik moet me sterk vergissen als niet, Dirk Boerichter, de man van de 10 competitietreffers, hier vanavond de 5-0 maakt. Het was al lang en breed beslist. 5-0 inmiddels de tussenstand. En Spaan zat er dus bij, kreeg de bal niet klem vast. En in de rebound was daar al zo'n Waalwijk. Er gaan al mensen naar huis, zo gaat dat. En er zitten er duizend uit Noordwijk, die zitten opgesloten in het uitvak. En die moeten deze treurgang van... Noordwijk nog tot de 90e minuut gaan meemaken. Nou, Dat is nog 7 minuten in de eerste helft. Nog 45 in de tweede. En Ik heb het zelfs het gevoel dat een aantal collega's al zoiets heeft van uh, voor de files wegwezen. 5-0 en de stunt van IJsselmeervogels uit het seizoen. 74, 75. Een amateurclub toen in het uh, toernooi tot aan de halve finales. Dus nou, Zo'n stunt blijkt me weer eens heel bijzonder. Want die komt er vanavond dus niet. Maar wat ben je nou voor een nep, nep supporter als je dan weggaat? Nou, het zijn mensen van RKC. Ja. Ja. Ik weg. Die en niet zozeer van Noordwijk. Uh, <laughs> ja. Maar ja. ik ga nu even kammen, dus als het goed is dan. Uh, ja, ja. ja. Nou, je kan dus wat doelpuntjes verwachten in deze uitzending. En meer sport is er na tienen in Langzelein. Dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, als je nu nog steeds betaalt, betaalt voor een treinkaartje, nou, dan ben je toch heel dom bezig. Want tegenwoordig kan iedereen die over je chipkaart kraken. NOS-journalist Jeroen Wollers, die reist al sinds vrijdag zonder te betalen. En dat lijkt heel erg eenvoudig. Jeroen, goeiedag. Ja, het gaat eigenlijk dood, dood simpel. Natuurlijk allemaal voor je werk. Hè, dus allemaal je voor mijn werk, natuurlijk Alles uitgaan. voor Laten, het brede publieke belang. Laten we dat voorstellen. Maar het gaat dus heel simpel. Hoe dan? Ja, je moet een kaartlezertje... Nou, dat moet niet, maar je kan. Laten mm. we even netjes houden. Een kaartlezertje bestellen van 30 euro op internet. En die uh, kan praten met de OV-chipkaart. Nou, wat we eigenlijk allemaal al weten is dat dat ding in 2008 is gekraakt. Maar dat was allemaal ongelooflijk ingewikkeld. Dat konden mensen wiens haar heel gek zat en hackers... En, uh, voor de luisteraar, het gaat allemaal over Hans LaRouche. Dat komen ze allemaal straks te we weten. We hebben na het de hele dag al over Hans LaRouche. <laughs> en over de overchipkaart. Dat was allemaal ontzettend ingewikkeld. Maar nu is er een computerprogramma voor Windows verschenen. En mm -hmm. dat is echt letterlijk een kwestie van aanklikken. Je kaart op dat lasertje leggen. en uh, die, die, die kaart in de USB... Uh, of de, dat lasertje in die USB-poort douwen. En één uurtje wachten. Je moet eenmalig een uurtje wachten. Want dan ja. raakt die de beveiliging van die overchipkaart. Dat ding is beveiligd met 80 wachtwoorden. Maar door een ontwerpfout is het eigenlijk in een uurtje... zijn al die wachtwoorden te raden door dat programma. Ja, en daarna kun je een ander programmaatje opstarten. Dat heet OV Saldo. En dan kun je invullen ja, hoeveel geld je op die kaart wil hebben. Tot een maximum dus ik kan van gewoon 150 zeggen, hop, 100 euro. 100 euro erbij? Geen en... probleem. Druk je op enter, wegschrijven. En dan staat het op je kaart. Loop je naar een kaartlezertje eh, van NS of van uh, de bus of de tram of de metro. En die zegt: er staat 100 zoveel euro op. En dat wordt dus niet ontdekt door de, de, de maatschappij die daarachter zit? Nou, niet door die uh, apparaten. Want je zou verwachten, die apparaten die checken bij de bank bijvoorbeeld... of jij dat geld ooit wel echt hebt overgemaakt. Ja. Want dat, dat, zo, zo doe je dat. Bij uh, bijvoorbeeld de Albert Heijn als je daar geld erop zet. Maar dat checken ze niet. Dus die kaartlezertjes die zijn eigenlijk vrij dom. Dus die geven aan van, nou, er staat gewoon zoveel op nou, als ik erop heb gezet. Ook de conducteur, die merkt daar helemaal niks van. Mm -hmm. Maar in de back-office, zoals dat dan heet... de kantoren van het grote bedrijf TransLink Systems... dat deze kaart heeft ontwikkeld. Daar kunnen ze het zien, zeggen ze. En daar gaan nou ja, na 24 of 36 uur de alarmbellen rinkelen. En dan wordt zo'n kaart uh, of geblokkeerd... of ze gaan proberen uh, achter je aan te gaan om je te pakken. Ja, maar dat is dus... want je bent niet de enige die dat heeft gedaan... Er hebben meerdere mensen al een tijdje gratis gereisd. Kennelijk uh, komen ze daar dus niet achter of doen ze er niks aan. Nou ja, ze zeggen nu tegen ons van nee, we hadden jullie wel in de gaten. Maar we hebben uh, dat een beetje laten bestaan om te kijken uh, hoe we jullie uh, zouden uh, kunnen oppakken. Dus ze hebben ja. aangifte gedaan bij justitie. Er is ook uh, aangifte tegen jou gedaan? Nou, er is aangifte gedaan van frauduleus handelen. Uh, omdat ik niet denk dat ze wisten dat wij het waren. Dus ze waren nog echt aan het onderzoeken. Goh, wie zijn die mensen nou? Mm -hmm. En dat geeft ook wel precies het probleem aan. Als je een anonieme overchipkaart hebt, ja, daar staat je naam niet op, die is niet naar een adres gestuurd. Nee. Als jij voor 57 een anonieme ov chipkaart koopt, je kraakt hem en je reist er een dag lang het hele land mee rond en je gooit hem weg. Ja, dan is er niemand die jou kan opsporen. Of althans, dan moet je wel een knappe jongen zijn. En dat, dat, dat apparaatje kan je dus heel makkelijk uh, kopen. En uh, die, die, die software is ook heel makkelijk aan te komen? Nou ja, die of software. De, zeg maar de meest makkelijke software, die nieuwe, die nu is opgedoken, die gaat rond in hackerskringen. Dus het is nog niet zo dat je uh, die uh, overal kan vinden. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als, als er een paar mensen zijn die hem hebben. Dan, dan lekt dat op een gegeven moment gewoon uit. Dus uh, een beveiligingsexpert die ik vandaag sprak... die zei van, ja, je kan erop wachten totdat dit echt op internet staat... Ja, en iedereen ja, op de Pirate Bay zo'n bestandje kan downloaden. Nou, de SP wil geloof ik al een spoeddebat. Uh, dit... De SP wil spoeddebat. Die hebben trouwens ook een ja. week met die kaart rondgereisd... om eens te kijken Oh, hoe eerst dat wel ging. even lekker een week rondreizen en Azea, dan pas... Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En die willen een spoeddebat, want die zeggen van... ja, deze kaart, uh, jongens, we weten al vanaf 2008 dat die onveilig is. Jullie hebben drie jaar de tijd gehad om er iets aan te doen. Dat is niet gelukt willen dat de invoering, want ze hebben hem nog niet overal, bijvoorbeeld mm. uh, in Den Haag uh, gaat de strippenkaart er pas op 3 februari uit, uh, die willen dat dat soort invoeringen die door het hele land plaatsvinden, nu dat dat wordt stopgezet, totdat er een veiliger OV-chipkaart wordt gemaakt. Nou ja, Het is ook wel leuk om te weten, daar is al, dus al vanaf 2008 over gepraat. Er is al 7 miljoen in geïnvesteerd om onderzoek te doen naar een nieuwe kaart. Maar ze hebben met elkaar nog geen idee wie die nieuwe kaart nou moet gaan betalen... of alle kastjes moeten worden aangepast en hoe lang dat gaat duren. Um, dus het is, uh, het is een moeilijk verhaal voor ze. Maar goed, het einde is wel het einde van de overchipkaart. As we know it, lijkt me. Um, ja, zij denken van niet. Zij, zij denken dat mensen ontzettend angstig zijn, omdat het wel fraude is. Ik bedoel, ja. er staat wel ja. gewoon gevangenisstraf ja. op. En als ze je pakken, dan heb je een probleem. Het mag niet. Uh, ik, je moet het ook niet doen. Maar het toont wel aan dat het kan. Het is. Wat we hebben laten zien. Jeroen Wallaars, dank. Vanaf volgende week vanuit de Gevangenis. Zeg ja, je... kunnen. je. Dank je wel. Ja, God, Ragnar, wou je nog iets kwijt over RKC Noordwijk? Nou, ze hoopt op een stunt van tevoren. Het staat 5-0 voor RKC. Die stunt die gaat er niet komen. Nog een half minuutje te spelen in uh, de eerste helft van de wedstrijd. En nog wel een aardige actie gezien van Faouzi. Hij is toch de gevaarlijkste man. Een van de twee spitsen van Noordwijk. Een voorzet vanaf de linkerkant. Hij neemt de bal toch wel knap op de achterkant van zijn hak. En die bal raakt nog de lat boven doelman Levita van RKC. Maar het zag er allemaal zo mooi uit met tientallen auto's en veel bussen deze kant op. Bijna duizend mensen. De burgemeester is gekomen en die hoopte als oud-wethouder van sport in Amsterdam. Want dat was hij nog op een wedstrijd tegen Ajax. Misschien wel thuis als dat tenminste was toegestaan door de autoriteiten en de KNVB. Maar dat komt er allemaal niet. Hier is het rustsignaal. Het begon vandaag mooi met een ontvangst op Huis ter Duin. Waar Zala uit Nederland zelf al werden ontvangen. Zich konden voorbereiden op de wedstrijd. Maar een puntje van kritiek is toch misschien ook wel dat er een cameraploeg overal bij mocht zijn. En vandaag dat op weg hier naartoe een van de spelers nog een uitgebreide rondleiding gaf in de bus. Wie is die speler? Wie is dat? En er waren zelfs journalisten aanwezig in de kleedkamer van tevoren. Om uh, ja, de wedstrijdbespreking maar even op te tekenen met de microfoon erbij. Dat voelt wel een heel klein beetje als een uitje en niet als een echt serieuze wedstrijd. En dat is het ook niet geworden, want het staat 5-0 niet in de laatste plaats. Door het zeer zwakke optreden van doelman uh, Robert Spaan. En het vervelende aan hem is dat hij steeds in de beker mag spelen, niet in de competitie. ja En dan krijg je dit dus 5-0. Bij de rust. Het is beslist. RKC gaat naar de halve finales van de beker. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, we hebben nog maar net de finale van de Voice of Holland en Popstars achter de rug. Moeten we alweer aan de bak. Vrijdag namelijk. Dan begint namelijk een uh, nieuw seizoen van X-Factor op RTL 4. En Stacey Rookhuizen mag dan als jong blommetje... voor de derde keer in de jurystoel plaatsnemen... naast oude rotte als Angela Groothuizen, Gordon en Erik van Tijn. Stacey, goedenavond. Goedenavond. Hi. Ben je nog ja. steeds het jonge blommetje? Of, oh ja. Is dat... Alleen in het weekend. Alleen in het weekend. Ja, ja. ja nou ja, we weten allemaal... Uh, uh, afgelopen vrijdag natuurlijk de finale van The Voice of Holland. Um, bijna 4 miljoen kijkers. Daarna de volgende dag de finale van Popstars. En al nu, nu X-Factor ja, daar kom je toch niet meer overheen, over al die successen, zou je bijna denken. Nou, moet jij eens opletten. Ja? <laughs> nou ja, dat, ik, ik heb ook niemand gehoord die, die, die beweert van dat is, dat is de opdracht van X-Factor dit seizoen. We moeten alles stoppen en er moet nog beter, of in ieder geval beter moet het sowieso. Maar uh, als er niet zelf miljoen uh, mensen naar kijken, dan, dan is het niet goed meer. En dat is sowieso niet de opdracht. De opdracht van X-Factor is, is gewoon mooi tv maken, wat het programma al drie jaar doet. en ja, ik heb de eerste aflevering gezien en die is subliem. Dus ik denk dat we daar dit jaar weer in gaan slagen. Waarom is die subliem, de eerste? Ja, ik vind hem echt heel erg, heel erg mooi gemaakt. Uh, vooral in de montage is het, is het gewoon heel goed gedaan. De, er worden natuurlijk heel veel audities uh, afgenomen in, uh, in De Heine Comunicaal. En ja, welke kies je uit om op tv uit te zenden? En het... Um... Ja, het is gewoon mooi tv geworden, goede verhalen van, van echte mensen die, die maar één droom hebben. En, en mm. dat is zo leuk aan X-Factor, dat iedereen kan meedoen. En ja. dat, dat maakt het gewoon uh, elke aflevering iets anders. Even um, Henk-Jan Smits, is natuurlijk uh, jurylid, en was hier nu bij Popstars, bij SBS, mm -hmm. jouw concurrent is eigenlijk. En natuurlijk oudgediende van heel veel andere shows zoals Idols, X-Factor, uh, So You Wanna Be a Popstar en Holland's Got Talent. Mm -hmm. En hij zegt dit over het verwachte aantal kijkers uh, voor de X-Factor. Het zal geen 3 uh, miljoen zijn, uh, mensen die kijken, maar ik weet zeker dat je daar toch uh, 2 miljoen mee moet gaan krijgen. Mensen, ik steeds zie heel veel succes voor vrijdag. En laten we hopen op die, uh, dat ik ongelijk heb en dat ze dezelfde aantal halen, maar ik zeg 2 miljoen. Nou, dat is toch niet onaardig, Stacy? Nou ja, Henk-Jan is, een, is toch een schat. Nou ja, als Henk-Jan gelijk heeft en ik en, en zorg daar haalt iets van, dan is het toch. Maar waar hebben we het over? Kom aan, we zijn tv aan het maken en, en, en echt een familieprogramma. En dat draait om ja. muziek en talenten. En ja, ik denk niet dat je moe, van, moe kan worden van, van naar talent kijken. Nou ja, je zegt wel, waar hebben we het over? Maar de, de vraag is natuurlijk wel een beetje, uh, dat, dat hoor ik ook echt wel mensen om me heen zetten. Zeggen van, is dit nou wel het juiste moment voor weer een talentenjacht? Meteen de week daarna. Moeten we niet ja. Even op adem komen, misschien een half jaartje <laughs> of een paar maanden en dan, dan kunnen jullie weer. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen juist lekker in die flow zit. En uh, juist, juist die kijkcijfers uh, van vorige week. Uh, uh, ja, daaruit kan, kan je constateren dat, dat ja, talentenjacht er zijn, hotter dan ooit. En, uh, gewoon doorzetten die, die hap en bovendien, Erland Schaljaard, uh, programma-directeur etiel 4, is niet voor niks uitgeroepen tot omroepman van het jaar. Hij zit daar niet voor niks, hij weet echt wel uh, wat hij aan het doen is. Hij dat, weet wel uh, wat de mensen gaan... willen, Stacey. Hij weet wat de mensen <laughs> ja. willen en, uh, en ja. relatief een x-factor weet dat hopelijk. En, uh... Maar ja, dat is, dat is natuurlijk waar en dat zal, natuurlijk, uh, dat zal uh, ongetwijfeld alweer een, een publiek vinden. Alleen, je kan ook de andere kant bekijken, heeft zo'n piepklein land als Nederland wel zoveel talent nodig? Uh, ja, want ik vind dat elk talent weet je, dat een beetje uniek is en, en bijzonder dat dat talent het podium moet krijgen. En dat, dat, dat doe ik al sinds 2002 met mijn eigen label en, en concerten die ik heb georganiseerd. Uh, en ja. nog steeds nu, nu met X-Factor. Ja, dat uh, elk goed talent verdient een goed podium. En, en dat uh, nogmaals, dat is wel leuk een X-Factor. Hoeveel die talenten hebben we in Nederland? Veel. Belachelijk veel, <laughs> ja. ja. ja ook, uh, elk seizoen is weer dezelfde vraag, maar is er nog wel talent? Ja, ja op de ene of andere manier uh, is er nog steeds talent. En, uh, en ja, ik kan misschien heeft de voice zelf bijgedragen aan, aan X-Factor in die zin dat mensen daarnaar keken en dachten van, jeetje, wat goed zeg. En ik ben niet professioneel, maar ik kan in de badkamer heel goed zingen. Dan is X-Factor mijn programma. Even nog een klein stukje van jou vorig jaar, uh, toen je in de jury zat. Ja, Donnie, je zei, um, je zei tegen mij... Weet je hoeveel mensen er voor me komen, deze show? En ik dacht, nou, nah, drie, vierhonderd. Hij zei, tien. <laughs> <laughs> maar dat was niet te merken. Je bedoelt, je, aan die kant aan die kant, er gaan afval mensen staan. Het is echt rrr, irritant, zo populair ben jij. Ik word bijna bang van je, zo goed. En hoe, hoe begin je er nu dan weer aan? Want het is, het is, het is je derde keer inmiddels, vierde keer. Ja, mijn derde. derde voor keer. Mij, het is het vierde, vierde seizoen, exact, en mijn derde jaar. Evenveel enthousiasme natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> en en ja, ik ben ook weer een jaartje ouder en uh, ik heb ook weer een jaar meer ervaring en, ja, dus ik ga er ook met de met in van, wow, het, is, uh, het is een eer om daar mee te mogen werken. Want het is een fantastische uh, productie en ja. Ja, ik ben er maar een klein onderdeeltje van. Maar, uh, ik en doe krijg dat je weer op, van die fantastische jurken aan ook? Dat was ja natuurlijk. Ook. Victor Holf, goed om naar te kijken. <laughs> ja, ik hou er heel erg van, dus um, ja, ik vind het leuk om, ja. om, uh, om daarmee bezig te zijn. Ja, want daar, daarom kijk ik, dat ik toch al wel benieuwd was hoe jij er nou weer uitzag. Ja, uh... ja, dat is toch <laughs> leuk, dat mensen allemaal twitteren van, het ziet er niet uit of het ziet er geweldig uit. En, ik vooral al weet dat er veel reacties op komen of niet. Nou, ik vind het leuk om daarmee te spelen en uh, mode is absoluut een interesse van mij. goed aanstaande vrijdag dus te zien. experter, Dankjewel. Oh, je wel. ook yep. <laughs> en dan nu de dag van Joris Kreugel. Dit waren de twee broers Dean en Ben Saunders en de een won popstars en de andere de Voice of Holland dit weekend. Een unicum dat volledig echt aan mij voorbij is gegaan, ja, maar ik ben uh, hartstikke blij voor deze broers. En de gemeente Hoorn was dat ook en ze waren zo blij zelfs dat ze deze zangknapen hebben uitgenodigd om gehuldigd te worden in hun woonplaats. Hun overwinning gun ik ze van harte en ik hoop dat ze de wereld gaan veroveren. En ik wil het ook allemaal niet bagatelliseren dit en ik ben ook niet jaloers, maar slaat het niet een beetje door. Eigenlijk vind ik een huldiging voor mensen die echt iets bijzonders hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld militairen die uh, op missie zijn geweest en zwaar hebben gevochten. Of uh, sporters die jarenlang hebben getraind om hun gouden titel binnen te halen. Maar twee zangers huldigen. Er staat hier een opengeklapte vrachtwagen. En daar staat boven, Horen feliciteert Ben en Dean. En daar gaan ze zometeen optreden. Een huldiging voor twee broers in Hoorden. Wat ja. vind je daar nou van... Ja, fantastisch. Ik ben ontzettend trots dat bij die landelijke talentenjachten ze allebei gewonnen hebben. Ook belangrijk voor horen dat die jongens hebben gewonnen? Nou ja, vanwege de aandacht die de stad krijgt, zeer zeker. Maar we ook... horen we wel even nodig? Nou, zeker op, op muzikaal gebied uh, hebben we natuurlijk wel wat geschiedenis. Maar, uh, ja, dit... Hoe heet dat dan? Want in Volendam is de palingszout. Is die de haringszout? Ja, dan moeten we misschien nog maar eens eventjes uh, ja, zing mee met de VOC ofzo. Ik weet het niet. Maar, uh... Hoe blij ben je voor ze? Nou ja, ik ben hartstikke blij. Ik breng er geen Zo gant... blij als ik. <laughs> maar uh, ja, we hebben nu hetzelfde gezicht. We zijn allebei even blij, volgens ja, mij. Ik weet nou. Uh, ik ben heel benieuwd zo meteen naar Ben en die. Kees, uh, ben je blij? Ja, tuurlijk ben ik blij. Ja? Mee te horen voor de naam bekendheid van, van Horen. Het uh, horen ook wel even nodig. Ja, dat dacht ik wel, dacht ik wel, zeker weten. Een fantastisch weekend. Of ik, had een fantastisch, ik had een goed weekend, maar ik heb, een, ik heb even eens gekeken. Vind jij een huldiging die een beetje ver gaan? Ja, denk ik niet. Ik denk dat de nog gewoon trots is op, op, op, op, op dat twee inwoners van hun gemeente zover hebben geschot in twee talentenjachten. Noem eens andere bekende mensen uit Horen? Stefan van den Berg, de windsurfer. Jezus, man, dat is ja, nog Ja, Nog een keer jullie hier nog steeds? Nee, ja, hoe heet hij nou? Die is laatst uh, bij de Wereldtijd uh, geweest. Een uh, jongen met uh, een die, uh, die, uh, gitaar, een beentje. Zo bekend dat je niet eens meer zijn naam weet. Ja, precies. Maar je kan even niet op zijn naam komen. Ja. Maar uh, Ben en Dien hebben die, horen op de kaart gezet. Die hebben het denk ik wel verdiend. Die hebben het verdiend en die hebben horen op de kaart gezet. Een beetje zenuwachtig? Nah, nee, nee, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ook niet. Je op een gegeven moment niet meer. Als je wat ouder wordt, precies. Jullie zijn uh, fantastische ambassadeurs voor ons. Ambassadeurs, Stad, dat dat lang zo mogen blijven. Vandaar dat het er allemaal is. Omdat ze hoort van jullie houdt. En. Uh... Want uh, zijn de mensen uit horen toch altijd vrolijk? Tenminste, dat merk ik altijd als ik ze interview. En ze zijn allemaal heel erg trots op uh, Ben en Dean. En uh, de burgemeester die staat op dit ogenblik uh, op het podium met de hele familie erachter. Ook moeder erbij, die uh, van de week nog bewusteloos was gevallen vanwege een inbraak in haar huis. En het is echt knetterdruk. Er staan duizenden mensen. Ik had het niet verwacht eigenlijk. En de burgemeester die houdt een leuk praatje. En Ben en Dean staan er nog wat onwennig bij. Heel horen is dus heel trots en een huldiging is waarschijnlijk hier op zijn plaats. Als we nog moeten teren op een windsurfer Steven van den Berg uit de jaren 80. Dan wordt het toch eigenlijk wel eens hoog tijd dat er inderdaad nieuwe talenten op zijn gestaan. En dat is dit weekend gebeurd met Ben en Dean. Dus een huldiging hier in kan ik me voorstellen. Maar ik vind het nog eigenlijk altijd nog steeds een beetje te veel van het goed. Ja, iets anders dan. Het wordt ook wel het WK voor chefkoks genoemd. De Bocuse door. Elke twee jaar strijden 24 landen om die felbegeerde titel. En de Nederlandse kok Marco Poldervaart stond vandaag in de finale. Marco vanuit Lyon, Lyon goedenavond. Hey, goedenavond. En gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Ja. Maar je weet natuurlijk nog niet of je gewonnen hebt, want die finale is opgesplitst in twee dagen. Twee dagen zeker ja. twaalf landen. En uh, we hebben het daar net op zitten, Een uh, anderhalve geleden, alles opgeruimd, alles schoon. Uh, we, op, we staan op het punt om uh, ergens te gaan eten. We hebben een fantastische dag gehad, fantastische wedstrijd. En we hebben zeer goed gescoord. Maar en ik ken hem dus blitz, niet. Nou, he? Die balcus bo door. Dat is dus waar, waar toppenkoks uh, strijden om ja, moeten het mooiste koken wat er is. Wat heb, wat heb jij vandaag gemaakt? We hebben vandaag een, we moesten twee, twee gerechten maken, twee schotels, twee grote schalen. Uh, de eerste opdracht was uh, maak een schotel van zeeduivel met daarbij krappe langoustine en drie bijpassende garnituren. Zeeduivel, dat, uh, uh, dat is vis, hè? Of niet? Dat is vis, dat is correct, ja. ja. Oh, uh, okay. Die schaal die gaat richting de jury, die komt er terug en dan moet het verdeeld worden over 14 borden. Dan gaat het weer terug naar de jury ja. en 25 minuten daarna, achtereen, moet er een schotel gemaakt worden van lamsvlees. Met daarbij gebruik gemaakt van de Zweesik, van tong en van nieren en drie bijpassende garnituren. En dat moest allemaal gebeuren in vijf uur tijd. Zo. Dat heb ik niet alleen gedaan. Ik had natuurlijk nog een, een commie, een goede hulpkok. Mm -hmm. Dat was Jan, Jan Smink. En ik had een ontzettend goede coach vandaag. Dat was Leonard Klavens. En nou, nou, nou schijnt die finale, want ik moet, moet even snel doen. We hebben nog maar 50 seconden. Maar dat is echt een spektakel te zijn, uh, Ja, dat, dat, alleen dat om daar te staan, bij die 24 landen, of eigenlijk vandaag 12, dat maak je me één keer mee in je leven. En dat mocht ik meemaken vandaag. Dat is echt Heel bijzonder. En dat zijn met supporters die staan aan te moedigen? En... Duizenden mensen staan aan te moedigen van een zijlijn met een meter 6.000, 7.000 duizend natuurlijk buurt gebouwd. Ja. Ja, daar zit de hele wereld van, elk land zijn de onze supporters. Het is echt een soort WK, maar dan voor koken. Ja, ja, klopt. En morgen weten we meer dus. Ja, morgen ja, tussen 6 en 7 denk ik, hoop ik. Nee, ze loopt er wel uit, maar om 7 uur moet je meer kunnen weten. Of, of dan je ik. WK-koken bent geworden, hebt uh, gewonnen, zeg maar. De is ja. door. Marco, heel veel succes morgen. En we horen het wel, hoe het met je afloopt. Hé, hey, dankjewel. Okay. Fijne avond. Tot zometeen nog het uh, tweede uur van BNN 2 Na het nieuws met Trudy Vendrich.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 Dit is Radio 1.